Tros Nieuwsshow. Show. Presentatie Peter De Wys en Mieke van der Wij. 3 minuten over 9. Welkom terug bij de nieuwshow. Tot 10 uur hebben we achterin volgens. Hebben we het over Frankrijk dat langzaam richting de economische afgrond glijdt. En dan ook Europa met zich mee gaat sleuren. We hebben een gesprek over de kunst van de necrologie. Natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela. En een pleidooi voor mensenrechten voor chimpansees. Goed. Maar eerst de sluipende gevaren voor onder andere het Nederlands elftal... maar voor een heleboel voetbalelftallen die meedoen aan het WK in Brazilië. Ja, over die loting van dat Nederlands elftal op het WK is al een heleboel gezegd. Algemene opinie stevig, maar niet onoverkomelijk. Maar een tweede factor die meespeelt zijn de locaties waar Nederland moet spelen. Die zijn gunstig, want het is er niet te heet en we hoeven niet te ver te vliegen. Maar dat geldt niet voor een hoop andere ploegen op dit toernooi... die soms zes uur heen en weer moeten vliegen. En juist daarin schuilt een gevaar. Over de nadelen van vliegen voor topsporters en de oplossingen... is hier bij ons Dirk Zouterwelle. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent klinisch psycho-neuro-immunoloog. Die kenden we nog niet. Kunt u dat eens even uitleggen? Ja, dat is een hele mond vol. Ja. Uh, het, het zegt uh, dat uh, wij kijken naar mensen zijnde. Uh, een systeem wat uh, zowel uh, psychologisch, neurologisch, uh, immunologisch, endocrinologisch met elkaar communiceert. Aha. En de onderliggende biochemische systemen bepalen hoe wij als mens ook functioneren. Maar er moest eigenlijk nog ja. endocrinologen eigenlijk bij bij deze omschrijving. Ja, maar dat wordt, zo lang, hè. Dat wordt zo lang. Ja, dat was u ook opgevallen. En daarvoor hoort nog klinisch. Okay. Maar dat er staat, er, staat er hier wel bij. Ja, dat heb ik erbij gezet. Ja, ja, ja. U, de, u bekijkt de mens in zijn totaliteit. Zullen we dat maar even zo zeggen dan? Zo kun zo, je dat ja. stel ja. U was tot vorig jaar verbonden aan de schaatsploeg hè, van TVM. Hield uh, u zich toen ook al bezig met die gevaren van dat vliegen? Vlogen uh, die nu zoveel, die schaatsers, behalve dan over het ijs? Die, die vliegen inderdaad, uh, naast ook het, in het ijs, uh, of over het ijs, ook met, uh, met vliegtuigen. Vrij frequent. Um, ik ben overigens twee jaar geleden daar, uh, daar gestopt met, uh, met de TVM ploeg uh, We begeleiden verschillende sporters. Maar eigenlijk tot uh, vrij recent hebben we geprobeerd om... Um, de zorgen rondom het vliegen zoveel mogelijk weg te nemen... en eigenlijk sowieso strategieën te volgen. Wat zijn de die zorgen? Um, ja, kijk, waar wij voor staan. Wij willen mensen beter laten presteren. En er is natuurlijk het een en ander in, in het nieuws geweest... een tijd terug over die vlieg, luchtkwaliteit in ja. de cabines en het vliegen. Uh -huh. Uit, uitzending van Zembla en wat andere dingen in het NRC, et cetera... Um, wij zijn niet bezig om uh, daar um, antwoorden in te vinden. Maar wij zijn bezig met de mechanismen die wetenschappelijk bekend zijn. Maar wat zijn de gevaren voor uh, stopsporters als ze vliegen? In een... Wat gebeurt er dan? Nou, wat er gebeurt is een, uh, is een vrij complex uh, verhaal. Uh, de stoffen die binnenkomen omdat vanuit vliegtuigcabines... Uh, of vanuit de motoren kan ik beter zeggen... Uh, er is ooit voor een, een, een design gekozen om lucht via de motoren naar de cabine uh, te transporteren. Per definitie vind je dan verbrandingsstoffen terug in de vliegtuigcabine. Um, de ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar goed, dat weet je niet op voorhand. Uh, dat kan met het onderhoud van de motoren en dergelijke te maken hebben. Uh, de stoffen die je dan inademt, die hebben een effect op uh, de neurotransmitters... waar net ook even over mm -hmm. gesproken is, in het brein. Uh, die neurotransmitters, onder andere dopamine en GABA... reageren daar vrij sterk op. Binnen 24 uur na een vlucht is dat ook nog meetbaar. Gezien een studie van professor Albedonia uh, in het afgelopen jaar... Dus maar daar, daar hebben wij als individu last van. We zijn wat zuffig en doen we verrustig aan als je op de grond staat. Ja. Maar voor sporters is dat anders, want wat gebeurt er dan? Nou, dat betekent dat je, dat je optimale prestatie... Als we kijken naar dopamine... Dopamine is een stof die in de frontale kwabben zorgt voor activiteit. Uh, als voorbeeld geef ik daar vaak bij. Uh, die frontale kwabben, dat is je, dat is je, je power generator. Uh, laten we een gek voorbeeld pakken. Uh, dan moet je 220 volt uh, uh, produceren. Wat natuurlijk een absurd idee is. Maar even voor het voorbeeld. Dan gaat die 220 volt ook door je brein. En activeert alle systemen die daarin uh, betrokken zijn. Maar ook naar de stopcontacten. Waar je spieren op aangesloten zijn. Moet je ook 220 volt produceren. En dan ga je van 220 volt naar 210. Nou wij als uh, niet-sporters uh, merken dan misschien niet zoveel van. Maar als sporter kun je dat wel degelijk merken. En daar kan je uh. dus minder goed presteren? Dan presteer je minder goed. En uh, zeker in een situatie waarin je klimatologisch wordt blootgesteld aan uh, sterke veranderingen. Uh, komt die besturing van het zenuwstelsel... Uh, ja, dus dat is dubbel op. Eerst Zet dubbel dubbel ja. je dan zes uur in die slechte lucht. En ja. daarna kom je nog eens in een klamme hitte terecht. En dat heeft wel degelijk invloed op je sportprestaties. Ja, ja. Die Dennis Bergkamp was zo gek nog niet dan met zijn vliegangst. Dat heb ik ook regelmatig bedacht, ja. ja. Misschien had hij dat gewoon op een of andere manier gevoeld... dat dat heel erg slecht voor hem was. Ja. Maar je kan ook zeggen... Uh, ja, al die voetballers zitten in hetzelfde schuitje. Dus ja, het is ook weer kiet. Ja, precies. precies. Dus ja, het maakt niet uit. Ja, dat <laughs> zou een gedachte kunnen zijn. Ja. En, en natuurlijk, welke keuzes hieruit volgen... is, uh, is uh, per, per uh, land, uh, per team natuurlijk weer verschillend. Uh, maar goed, ik, ik pleit ervoor uh, om daar juist uh, te gaan kijken... wat kun je doen om, om dat te voorkomen. Maar wat kan je doen... Ik, ik heb begrepen dat er op een goed moment... die schatels met, met extra Soccer daar in het vliegtuig zaten, hè? Ja, in hun neus bedoel je. Ja. <laughs> nee, nee, nee, nee. Wat je kunt doen is... Um, we weten dat die stoffen... binden aan bepaalde eiwitten, bepaalde eiwitstructuren. Um, althans, ik ga die mechanismen... komende maandag op het Dutch Life Science Conference... Um, uitleggen, want het is een vrij complex uh, verhaal. Ehm... Um, maar die, die, um, die eiwitbindingen die ontstaan... betekent dat je dopamineproductie omlaag gaat. En uh, kijk, we hebben hier wel te maken met een dosis-effectverhouding. Dat uh, niet iedere vlucht dat uh, direct als gevolg heeft. Boven de twee uur of zo pas? Nee, kan je niet stellen. Het kan ook met een half uur al zijn. Hm. Okay. Het kan met een half uur zijn maar, en het kan, kan met je zes je uur helpen? niet Is dat zijn. Nederlandse, die Nederlandse ploeg die hoeft dus niet hier die idioot ver te vliegen... maar toch nog wel twee uur, meen ik, hè? Ja. Dus dat is ook dan al nadelig? Zou zou nadelig kunnen dat zijn? Dat kan absoluut nadelig zijn. Zou je kunnen zeggen, die kunnen dan maar beter met de, met de trein? Zou kunnen. Ik denk dat dat ook de nodige uitputting geeft. Hè. Uh, ik, ik stel voor om, om te kijken naar... zijn er toestellen beschikbaar waar je dat fenomeen niet hebt? En uh, dat is bijvoorbeeld die nieuwe Boeing Dreamliner... Oh. Uh, die heeft een ander uh, systeem, die heeft een compressor aan boord... waardoor uh, verse buitenlucht naar binnen wordt gehaald. En uh, die lucht loopt niet via de vliegtuigmotoren. En dan heb je dat probleem niet? Dan heb je dat probleem niet. Dus dat zou een keus kunnen zijn. Alleen, er vliegen nog niet zoveel van die, uh, van die Dreamliners. Uh, dus ja, daar kan je op inzetten. Het zijn voornamelijk voor de lange afstandsvluchten, toch? Die daarvoor gebruikt worden. Dreamliners? Um, onder andere, ja. ja, ja. Veel via inter Dubai inter intercontinentaal. Naar het... ja, ja, ja, en ja, en Azië. Ja, Maar klopt. Meneer, zou te willen, ik, ik geloof het allemaal wel en uh, dat, dat dat effect heeft, maar je kan ook zeggen, het gaat zo langzamerhand wel heel ver met die pampering en die risico-uitbannende maatregelen rond topsport. Het moet ook nog wel een beetje uh, gewoon leuk blijven. Ja, dat is, het. dat is het. Nou gaat er natuurlijk voor die jongens om optimaal te presteren ja. heel veel in om, hè? Ja, maar ik bedoel, hè? Ja, snap ik absoluut. Ja. Uh, maar ik, ik zou het willen omdraaien. Ik zou willen zeggen, als je zoveel investeert in het uh, komen tot de topprestatie... zorg dan ook dat je die mogelijke risicofactoren... waar wij wetenschappelijke kennis over hebben... Uh, dat je die vertaalt naar de praktijk en benut om uh, risico's te voorkomen. Want de discussie is uh, ontstaan na het EK in, uh, in 2012... Um, waar de vluchten vanuit Garkov naar Krakau en andersom... Uh, mogelijk een invloed hebben gehad. Uh, oh ja? We kunnen dat niet met zekerheid uh, stellen. Je kan het nooit bewijzen, hè? Precies, maar als je ziet dat uh, topfitte spelers... voordien uh, naar zo'n toernooi vertrekken... en uh, regelmatig bleek dat na een minuut of twintig... het powersysteem eigenlijk leeg was... dan ga je je afvragen van, hé, hey, wat is daar gebeurd? En maar... natuurlijk... Presteren is een, is een optelsom van een heleboel factoren. Uh, maar dit is iets waar in het algemeen niet direct naar gekeken wordt. Maar wat kan er nou aan doen? Nou, eisen dat je zo'n uh, moderne Boeing uh, krijgt. <laughs> Zijn Zij onze immunoloog. <laughs> zo'n uh, zonder uh, nare de deeltjes van de lucht die via de motoren gaat. Ja. Dat is dan misschien nou, het enige wat ik nu op dit moment kan bedenken. Er, er zijn individuele verschillen in hoe iemand deze stoffen uh, het lichaam uitwerkt. En hoe die daar immunologisch mee omgaat. En hoe de lever die stoffen weer afbreekt. Uh, er zijn zelfs bepaalde genen bij betrokken. En je kunt die screenen. Uh, je kunt ook biochemische, uh, fysiologische testen doen. Hmm. Om te zien uh, wat je herstelcapaciteit is. En die systemen kan je gericht met bepaalde voedingsstoffen. Uh, ...gaan ondersteunen. Oké. Okay. En uh, Dus we hebben een, een stappenplan waarin je kunt zeggen... nou ...als je uh, toch veel vliegt, uh, omdat je niet op de locatie kunt blijven... Um, Eet dan broccoli of granaatappelpitten, ik noem maar iets geks? Bijvoorbeeld, broccoli is dan toevallig een van die voedingsstoffen... ...waar heel ja. veel zwavel in zit, dus dat is een goede keus. <laughs> en die zwavelsystemen... Um, kijk, ons lichaam bestaat uit ongeveer 100 biljoen cellen... Uh, iedere cel heeft uh, dat mechanisme nodig, die heeft die stoffen nodig. En op het moment dat je veel verbruikt, dat zien we bij sporters. Wij, wij meten veel bij, bij sporters en bij topsporters. Uh, wij zien heel veel tekorten aan deze grondstoffen. Ja. En als je dat specifiek gaat verhogen, verhogen je je weerbaarheid. Om maar een klein stukje van het verhaal te benoemen. U hebt zelf ook een verleden als sporter, hè? Klopt, ja. Uh, wat, wat deed u? Ik ben uh, triatleet geweest uh, vanaf jonge leeftijd. En um, ja, dat principe van die 100 miljoen cellen... ik heb mijn, uh, mijn voorraad behoorlijk leeg getraind. Uh, er zijn uh, tijden geweest, uh, misschien een jaar geweest... dat ik wel 360 dagen in een jaar trainde. En op jonge leeftijd bleek ik darmkanker te hebben. Dan moet je wel aanleg hebben. Uh, dus het wil niet zeggen dat als je veel traint dat je kanker nee. ontwikkelt. Um, dat denken wij ook niet hoor dat heeft wel mijn uh, zoektocht uh, het heeft een carrière switch opgeleverd dat kun je je voorstellen ja? omdat u vermoedde dat u gewoon door uw reserves heen was ja absoluut, ja. absoluut. En dat heeft allemaal met dit soort dingen te maken dat heeft met dit soort dingen te maken mm. En ik denk dat dat een, uh, een, een, een fenomeen is wat uh, te veel onderschat wordt ik denk dat vanuit die psychoneuroimmunologie ik wil endocrine er bijna tussen <lacht> Nee, zetten, maar doe maar er ook ik hiel, voor ik me nog in. maar ga Maar in een andere uitzending ja, ja precies ja um, uh, we kunnen voorspellingsmodellen maken in uh, hoe prestaties kunnen verlopen... en ook terug in de tijd uh, welke factoren er zijn geweest ah. om uh, prestaties te verminderen. Uh, weten ze dit eigenlijk allemaal wel uh, in die begeleidingsstaf van uh, onze jongens? Um, ik heb in het begin van het jaar met uh, de technisch directeur... mogen met Alle uh, destijds gesproken... Hmm. Um, die vond dat heel interessant. Uh, hij is nu uh, naar de Klinkt vi naar Vitesse. Klinkt goed. Die vond het heel interessant. Ja, die... ja precies. Nee, we, we hebben er inhoudelijk over gesproken. Ja. Dat is uh, doorgebriefd. Uh, we houden contact ook aan elkaar. Van... Ja, ja, ja, precies. Ja. En nu hebben we er nog vaak van gehoord. Uh, we zijn uh, bezig <laughs> om in, uh, in uh, de Eredivisie een aantal onderzoeken op te zetten. Ja, nou, wel naar randverschijnselen. Uh, uh, uh, uh, dan... Daar, daar vliegen ze weer niet. Precies. Nee, maar goed, daar doen we dus onderzoek naar welke bouwstenen, welke uh, interacties uh, met voeding, ook immunologisch, uh, presteren nou, uh, of, of zorgen dat je prestatiecapaciteit uh, vermindert. En uh, als het goed is, is gisteren het eindrapport naar de ethisch uh, medische toetsingscommissie gestuurd. Dus we hopen in, uh, in februari van start te kunnen gaan. En dat doen we met Go Ahead Eagles. Oké. Okay. En wat gaan we dan doen? Um, Bro gaan we... Broccoli en granaatappelpitten. Uh, wie weet. Gaan we gaan eerst kijken of, uh, of de spelers dat überhaupt kunnen verdragen. Of er immunologische reacties zijn. Op maar in ieder geval op, de, op, de, op dat soort manieren moet je gewoon nu gaan kijken. Ja, dat is de simpele benadering. En wat wij specifiek ook doen uh, met ons bedrijf BG Sports. Uh, is wij begeleiden sporters niet alleen vanuit voedingsadviezen en maatadviezen. Uh, maar wij begeleiden ze ook met uh, biochemische processen, aanvulling via micronutriënten uh, ja. en bepaalde uh, voedings. Nou, we hebben helaas nog iemand met die geconcentreerde bietensap uh, gehad, weet je nog? Ja. ja. Ik ja. vond het wel lekker. Ja. Maar goed, uh, uh, eventjes nog iets anders. K beter kunnen die vliegmaatschappijen gewoon zorgen dat die kwaliteit beter wordt, want dat kan dus wel. Het kan, ja. het kan, ja. Goed, hartelijk uh, dank. Interessante wereld, uh, meneer Zouterwelle. En uh, ik hoop dat de uh, staf die Oranje begeleidt hierna geluisterd heeft. Want misschien kunnen ze daar hun voordeel nog mee doen. U weet. Goed, het als wel. u er meer over wilt weten... als u even de weg bent kwijtgeraakt tussen de klinische neuroimmunologie, kunt u altijd naar onze website, nieuwshow.nl I smile was dit met Ether. Niet Spanje, Portugal of Italië... maar Frankrijk wordt het probleem voor de Europese Unie in 2014. En de Franse president Hollande wil maar niet inzien... dat de verzwakte economie van zijn land... de hele eurozone omver kan trekken. De staatsschuld loopt namelijk op. De werkeloosheid blijft ongekend hoog... en de economische groei valt tegen. Maar een krachtig Frankrijk is broodnodig als tegenhanger... van het economische superiëre Duitsland. Dat zegt in ieder geval Jan Dwarshuis. Een door de wol geverfde belegger en trendwatcher van de financiële wereld. Hij schreef jarenlang het dagelijks beurscommentaar in spits... en hij is als columnist verbonden aan Follow the Money. En dat is een onafhankelijk platform van kritische economen. Frankrijk dus opeens het uh, probleem, we, we, we dachten dat het net allemaal een beetje redelijk ging. Dat, uh, daar lijkt het op, ja. Maar dat, dat, dat is uh, schijn. Want? Um, topbeleggers signaleren dat, dat, dat Frankrijk... Kunt u iets dichter bij de microfoon? Topbeleggers ja. um, um, signaleren dat Frankrijk... een steeds, steeds groter probleem gaat worden binnen de Europese Unie. Um, iedereen kent het verhaal van de domi domino Stenen Dat ieder land uh, heel langzaam in de problemen gekomen is. Ze hebben het allemaal proberen op te lossen. Um, maar... Naar nou, mijn idee, dat is niet alleen mijn, mijn mening, maar die ook van topbeleggers. Um, zij zien dat, dat, dat Frankrijk um, steeds meer afglijdt. En gisteren was er nog nieuws dat, dat de werkloosheid weer verder is opgelopen. Uh, Hollande neemt een aantal maatregelen die het uh, land er niet bovenop helpen. Ik zal er eentje noemen. Het is verlagen van de, van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 60. Uh, dat is ontkennen. Dat, je, dat, dat de blaadjes van de bomen vallen uh, met de herfst. Een jaar geleden hadden ze toch nog over 67 in Frankrijk? Ja, dat klopt. Maar ze hebben het verlaagd van 62 naar 60. En, en... En, waarom dan? Want dat is tegen elke richting in, toch? Dat klopt. Maar dat is de socialistische inslag van meneer Hollande. En, en, en het socialisme is, het is iets prachtigs... maar je moet er heel rijk voor zijn om het te kunnen betalen. Ja. Maar <laughs> dat weet toch iedereen? Ja, dat weet ook iedereen. Nou. Ja, dus, en, maar goed, is niet het enige probleem van Frankrijk. Frankrijk heeft een afwaardering gekregen. Frankrijk is niet competitief. Dus, uh, wat je ziet bijvoorbeeld... een heel simpel voorbeeld is, is de auto-industrie... waar, waar, waar de, de Franse staat uh, is bijgesprongen om Peugeot te redden. Nou... Uh, dat gebeurt in Duitsland niet. De Duitse, de Duitse uh, automobielindustrie draait zo goed als nooit tevoren. Dus je ziet dat het land op dit moment uh, scheuren begint te vertonen. En uh, de, de, de angst van, van topbeleggers is... dat uh, er moet een heel sterk tegenwicht tegen, tegen de macht van Duitsland zijn. Waarom? Nou, Ik denk dat we in het verleden wel gezien hebben... wat, uh, wat een machtig Duitsland doet in, in Europa. En als je, als je de Europese Unie echt als één geheel... Uh, goed in elkaar wil smeden... wat nog lang niet klaar is. Waar we, we, we pas net mee begonnen zijn... moeten nog een heleboel stappen genomen worden dan is daar een, een, een, een, een, een krachtig Frankrijk voor nodig... om Duitsland echt in bedwang te houden. Maar legt u dat eens uit, want wij waren allemaal heel erg blij... met het Stuggen nog, Europa ja. heeft dat flink, in ieder geval zeker voor ons... in Nederland, de kar getrokken. Zeker. Nou, waarom... Nou, nou, Barroso zei het laatst ook van we need more Germans. Ja. Maar dat is niet zo. Uh, Duitsland doet zijn werk prima. Nee? Uh, Duitsland zit met een trauma... Uh, van 40-45. En Duitsland zal, zal er alles aan doen om de Europese Unie uh, ten dienste te zijn. Althans, dat is mijn inschatting. Uh, maar om tegenwicht te geven heb je, een, heb je een krachtig blok nodig. Nou, Nederland kan dat niet. Uh, Italië kun je vergeten. Spanje kan het ook niet. Uh, en Frankrijk heeft, heeft, heeft eigenlijk uh, dat in het verleden, in de historie, ook altijd gewoon goed gedaan tegenover. Maar tegenover... wat moet dat krachtige blok dan doen om Duitsland te stoppen? En waarvoor moet Duitsland gestopt worden? Nou, Duitsland moet niet gestopt worden. Ik zeg alleen dat dat uh, Wil je meer de, Duitslanden bijkomen? Nee, nee, nee, juist niet. Nou, dat zei die Rosert ook niet to have more Germany's. In. Ja, dat klopt. Maar de, de, ik, ik, wij, wij zijn van mening dat, dat. Wil je de Euro de Euro redden? Hè? Dus de, de, de, de Munt-in-Unie, waarvan iedereen denkt dat het nu redelijk rustig is. Dat is niet zo. We zijn er nog echt nog lang niet. Uh, ik denk dat de, Fra de Fransen zelf niet in de gaten hebben... dat, uh, dat, dat, dat ze, dat ze, dat ze um, heel belangrijk zijn uh, binnen de Europese Unie. En echt tegengewicht moeten geven. Ook in een politieke Unie, die dat uiteindelijk zal moeten worden. Uh, om tegenwicht tegen, tegen, tegen, tegen Duitsland uh, te kunnen bieden. Dat is, dat, is, dat is cruciaal om uh, de, de, de, de, de hele Europese Unie tot een groot succes te maken. Wat het nog lang niet is. Wat merkt u als belegger ervan? Dat uh, Frankrijk afgeleidt? <coughs> Nou ja, ik, ik, ik beleg niet in, in, in Frankrijk, uh, bewust niet. Uh, maar je, je merkt dat er afwaarderingen zijn. Dus je merkt dat, dat, dat, dat, dat de leningen voor Frankrijk uh, onder druk staan. Dus, dus dat de waarde van Frankrijk in die zin daalt. Nou, en dat, uh, ja, dat is voor een belegger niet, niet, niet, niet de goede omgeving. Lukt het zo zeggen. Dus... Want beleggers zoeken zekerheid. Ja. En die krijgen ze eerder met andere landen. Nou ja, de Nederland rating. is een mooi voorbeeld, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar moet je betalen om, om, te, om, te, om, te, om, te, om te beleggen. Dus, dus uh, dat, dat, uh, dat, dat geeft al aan dat, dat, dat de Europese Unie uh, er echt nog lang niet is. Er ligt nog heel veel werk te doen. Zit u eigenlijk met de jaarwisseling aan aantocht, aantocht nog pluspunten in de financiële wereld voor 2014? Ik zie alleen maar pluspunten. Oh. Ik zie alleen maar pluspunten. Als je, als, je, als je de wereld bekijkt vanaf 0 tot 2013, kun je, kun je slecht pessimist zijn ook niet als, uh, als belegger. Ja, maar dat, dat is erg makkelijk. Ik bedoel, nou, Nog u... nooit hebben zoveel mensen het zo goed gehad. Ja, dat is allemaal waar. Maar het is nou. natuurlijk allemaal relatief... waar het om gaat, is dat je op termijn te maken hebt... met een teruggang in alle sectoren... en dat er toch iets zal moeten gebeuren. Dan nou, zegt u, ja... Jezus Christus is het goed gegaan, maar... Uh, u, u, u vraagt mij of ik positief of negatief ben. Ik ben ja. positief. En ik ben ook positief over 2014. En uh, de reden waarom ik positief ben... ik zal er één noemen is dat ik denk dat de Amerikaanse economie heel langzaam uit het dal komt. Ja, dat, nou, dat, is voor ons, dat is voor ons als Europa heel belangrijk. Ja. Uh, 200.000 dus, banen gisteren. Ah, het ziet er gewoon goed uit. En, en, uh, je, kunt, je kunt wel negatief zijn. De, de, de, schuldenbergen en weet, weet ik wat allemaal. Maar Ik hou me primair bezig in het investeren van bedrijven... omdat ik daar heel sterk in geloof. Ik geloof in, in, in de mensen die voor deze bedrijven werken. Uh, en dat is, een, dat is een heel goed uitgangspunt. En uh, daar zijn er genoeg van. Daar zijn er in Europa genoeg van, in Nederland genoeg van. Dus ja, dat, dat systeem werkt uitstekend. En ik, ik denk dat, dat, dat, dat 2014 per saldo uh, een prima beleggingsjaar gaat worden. Wat? Nou, de, de, de winstgroei van bedrijven uh, ziet er goed uit. Ze hebben, ze, hebben, ze hebben redelijk gesneden de laatste jaren... Balansen zijn goed. De, de, de, ik, ik voorzie wel een 10% winstgroei gemiddeld uh, over 2014. Wat, wat gewoon ronduit positief is. En dat zou wel eens heel belangrijk voor Europa kunnen zijn, economisch. om het nu uit de dal te trekken. Want dat is echt, echt, echt heel erg hard nodig. Gisteren schijnt er in Berlijn nog een geheime overleg geweest te zijn. over de plannen voor de Europese bankensector. Ja, ja ik heb het. Ja, nou goed, zo geheim was dat niet. We niet oh, nou ja. het inmiddels. publiek geheim. Dus, uh, ja, dat is een publiek geheim. Ja, nou goed. Ja, is dat nog iets om zenuwachtig van te worden? Ik word er niet zenuwachtig van. Wat zou daar be, besproken zijn? Nou, men, men, men is bezig... Om, om, om de bankenunie verder vorm te geven. En, en uh, dat, uh, op zichzelf... Doet, doet Dijsselbloem dat... in mijn ogen best goed. Dus, dus het uh, is ook wel een goede ontwikkeling. Als je tenminste in euro gelooft. Hè? Dus ik, ik, ik, ik kijk met een Zwitserse bril. Dus het is toch wel iets anders... dan, uh, dan, uh, dan met de Europese bril. Maar... Als je, als je echt in Europa gelooft, dan... dan uh, u kijkt dan, met de Zwitserse bril? Ik kijk met de Zwitserse bril naar Europa. U die Zwitserse bril? Nou, om de, ik woon niet voor niks in, in Zwitserland... omdat ik van mening ben dat een eigen munt... en een eigen, uh, uh, het systeem van de kantons in Zwitserland... meer dan uitstekend functioneert. Het is de beste de democratie ter wereld. Dus, en dat zou een heel goed voorbeeld kunnen zijn voor Europa... om de problemen die nu in Europa uh, liggen... om die op die manier op te lossen. U vindt dat de landen weer naar hun eigen valuta terug moeten? Begrijp ik dat nou goed? Laat het zo. Ik zeg niet dat, dat, dat, de, Europese, dat de, de euro uh, moet stoppen. Maar um, uh, wat, je, wat je wel ziet is, is dat het systeem zoals Zwitserland het, het geregeld heeft. Uh, meer dan uitstekend functioneert. En maar dat wil dan niet zeggen dat het voor andere landen ook zo zou gelden. Nou, het systeem van de kantons, als je je daar goed in verdiept. Daar uh, heeft Zwitserland 200 jaar over gedaan om dat te bouwen. Uh, dat, uh, mensen verwachten dat de Europese Unie... In, in 15, 20 jaar gebouwd wordt. Dat, dat, dat, dat is simpelweg niet mogelijk. Dus ik denk dat de Europese Unie nog minstens 20, 30 jaar nodig heeft. om, om, om, om echt tot een, tot een goed geheel te komen. Waarom woont u eigenlijk in Zwitserland? Nou, om die. Om, om, om die bril om... op te kunnen houden. Nee. Omdat ik denk dat uh, in mijn vak, wat financiële wereld inhoudt... Uh, en voor, voor, voor, voor mijn beleggers, die ik, die ik vertegenwoordig... een, een veel veiligere omgeving is dan, dan de Europese Unie op dit moment. Heeft u wel eens een van uw uh, klanten die u bedient geadviseerd... ook maar een cent in de bitcoin te steken? Nee, nooit. Nee. nee. Want? Nou, de bitcoin is niks. Nee. Dus, uh, um, is het oplichting eigenlijk? Dat woord durf ik niet in mijn mond te nemen. Kom, maar... komt het er dichtbij? Ik vergelijk het met, zoals Wellington van de week zei, dat vond ik wel mooi, de, de, de en, en uh, Ik had gisteren nog een discussie op de redactie van Volle de Money. Uh, daar zeiden ze van: uh, Ja, nou ja, Bitcoin is toch allemaal fantastisch. Maar, maar leg mij dan eens uit wat de Bitcoin is. Wat is het? Dan ja, nou, nou, kan, kan iemand uitleggen. Nee. Nou, maar waarom ga je dan investeren? Als ik ergens in investeer, dan wil ik begrijpen wat het wat, wat bedrijf doet. Of. of, of in ieder geval wil ik weten hoe het in elkaar zit. Met die tulpenbol was dat in ieder geval nog duidelijk? Nou, dan kreeg je in ieder geval nog wat. Ja. Maar dat ding was 35.000 gulden toen. Dus ja, dat, en dat, ja, je krijgt hele rare uitslagen. En men is op zoek naar een, een, een nieuwe munteenheid. En men wil van de dollar af. En dat soort, dat soort uh, dingen hoor je allemaal in de financiële wereld. Maar gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Okay. Gaat niet gebeuren. Goed. Frankrijk als een blok aan het been van de economische EU. En zet daarmee wellicht de euro op het spel. Jan Dwarsers, is hoorde uw belegger, columnist en trendwatcher... maar voornamelijk volgens mij liefhebber van Zwitserse kaas. Of niet. <laughs> en de Zwitserse brillen. Zeer, ja, zeer, zeer, zeer. wel. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, hartelijk dank. Graag gedaan. Nelson Mandela is gestorven, dat kan u niet ontgaan zijn. Want zodra een mens van zijn statuur het aardse voor het eeuwige verwisselt, wordt er in de media ruimschoots nabeschouwd. Wie was die, hoe leefde die, wat is zijn betekenis ook nu nog voor ons? Maar hoe schrijf je nou eigenlijk een goede necrologie... die recht doet aan de hele mens? Dat is nog een hele kunst. We gaan het vragen aan schrijver en filosoof Maarten Doorman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de kranten hebben het er druk mee. Nog steeds, hè, enorme katernen, pagina's zijn er aan Mandela gewijd. Die lagen waarschijnlijk al een hele tijd grotendeels klaar. Want hij was oud en al kwakkelde natuurlijk al een hele tijd. Uh, wat vond u van het niveau van het gebodene? Nou, over het algemeen goed. Ik vind niet dat er heel slecht over bericht is. Kijk, de necrologie op zichzelf is een klassiek genre. Ja. Maar wanneer iemand van het statuur van Mandela sterft... dan uh, heb je daar niet genoeg aan. Dus dan zie je ook uh, talloze andere dingen. Je ziet uh, interviews met bekende mensen die hem hebben gekend. Uh, uh, allerlei berichten, overzichten. Uh, mensen die hem één keer hebben ontmoet, die worden uh, al met... geïnterviewd. Ja. Tot en met een wel heel geestig tekeningetje van uh, Fokke en Sukke... zag ik in de... Uh, kranten staan uh, waarin twee Engels bij de hemel, engelen bij de hemelpoort staan... en eentje roept uh, naar achteren... Jezus ophoepelen, Mandela komt eraan. <laughs> <laughs> maar de, de, de necrologie is een klassiek genre. Dus de necrologie sec die vind je ook in alle grote en goede kranten. En die heeft wel een soort vast en herkenbaar stramien. Dat kun je vergelijken met een, met, met een recensie eigenlijk. Dat, is, uh, dat klinkt een beetje raar. Recensie van iemands leven... Ja, uiteindelijk moet je toch een goede ne een necrologie... die geeft ook een soort waardering van iemands leven. Je kunt niet iemand die nog niet begraven is... meteen de grond inboren. Dus je, het is eerder een positieve recensie dan een negatieve. Enig fatsoen is al geboden uh, zo rond het sterven. Maar de opzet lijkt wel enigszins op die van een bespreking... van nou, een film of een boek... Uh, dat ging raar, maar dat is toch de basisfiguur van een goede necrologie. Dus de negatieve dingen worden alleen maar even aangestipt... en dan ga je door. Uh, ja, maar kijk, de Engelsen zijn natuurlijk erg goed. Die de in, in het schrijven van necrologieën, de, de obituaries. Ja, daar zijn maar ze... heb je, heb je uh, gewoon speciaal vrijgemaakte redacteuren voor, geloof ik zelfs. Ja, heb je, ik geloof zelfs dat de The Telegraph heeft vijf redacteuren... die fulltime aan de... Moet je nagaan. De, ja, maar die publiceren natuurlijk ook veel meer... Uh, ja. ja. En zoals jullie terecht opmerken, ze liggen ook vaak klaar. Want het vervelende is dat de dood... Toch vaak volkomen onverwacht komt. En oh. dat je binnen een paar uur iets moet schrijven, waarbij je nog veel research moet doen. Dus zeker van een aantal mensen met wie het niet goed gaat en die wat ouder zijn en die bekend zijn. Daar liggen in een, in een kastje met laadjes, digitaal weliswaar, en heel goed op slot, liggen een aantal uh, doodsberichten klaar. Ja, en is natuurlijk ontzettend benieuwd wat er over hem of haar geschreven wordt. Ja, heel af en toe gebeurt het wel eens dat er zoiets zo'n bericht uit een digitaal laadje ontsnapt. Hè? En dan heb je een foutief melding. Ja, ze met nou, en is dat en er keer wat ook overkomt. wel eens gebeurt is ja. dat degene die een stuk schrijft al, al dood is... terwijl degene die sterft uh, daarna pas volgt. Een beroemd voorbeeld is Liz Taylor, Die werd afgelegd door, een, uh, door iemand van de New York Times een paar jaar geleden. En die bleek al zes jaar dood te zijn. Die man die dat geschreven yeah, had. Ja, maar de New York Times verdedigde zich... en die zeiden, nou, dit was zo'n fantastisch stuk... Dat, konden we, dat moesten we gebruiken. Heb je nou ook, want Engeland is echt het land hè, voor, van de necrologieën... en al die redacteuren die zich daarmee bezighouden... houden die dan die necrologieën ook steeds bij... Dus dat je wat iemand hebt en dan komt het weer in, in, in, in necrologie, maar god, die trouwt toch nog een keer, nou dan moet er weer een. Ja, een ik denk stilkaan. dat. Uh, maar goed, ik zit niet bovenop die kastjes, nee, nee. maar ik denk dat er geregeld wat aan uh, gesleuteld wordt. Het, wat natuurlijk uh, heel, wat heel spraakmakend is altijd, en wat zo af en toe gebeurt en rampzalig is voor kranten, dat is dat er een necrologie verschijnt en iemand blijkt helemaal niet dood te zijn. Ja. En ja, dat is natuurlijk dramatisch. Het was een paar jaar geleden. De Volkskrant uh, publiceerde een necrologie over Jan Pin, de, oh, de Groningse ja. hoogleraar economie. Maar dat, het bleek dat er een andere Jan Pin was doodgegaan. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. pijnlijk, maar het kan ook heel geestig zijn. Er is ja. er een Mark Twain overkomen, dat is een beroemd voorbeeld. En die reageerde heel laconiek. En die zei: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Ja. <laughs> U zei net, eigenlijk zeg je niet veel onaardigs in een necrologie Of tenminste, daar leg je niet een nadruk op Maar als iemand als Marc Dutroux overlijdt Schrijf je dan ook een necrologie? En hoe doe je dat dan? Ik denk dat veel kranten dan niet een necrologie schrijven In de zin van een klassieke necrologie Waarbij ze zijn leven beschrijven en zijn verdiensten Zijn negatieve verdiensten Vermelden. Dus ik gok erop dat kranten dat niet doen. Dat ze het meer als een nieuwsbericht brengen. Maar het kan natuurlijk wel. Het is, dat is een lastig genre. Ik zou zeggen dat is ook een uitdaging voor de schrijver van de necrologie. Om dat goed aan te pakken. Wat is het criterium om of iemand wel of niet een necrologie krijgt? Dat verschilt per krant en per medium. Dat in principe vind ik een goed criterium, uh, is iemand bekend. Want dat is wat je in de krant wilt lezen. Uh -huh. um, maar je ziet steeds meer de tendens in kranten, zeker in Nederlandse kranten... om juist ook uh, necrologieën te schrijven voor mensen die niet bekend zijn. Ja, trouw omdat, doet dat. Uh, trouw doet dat al een aantal jaren. Ja. ja, Duitse kranten doen dat ook. Daar zit aan de ene kant iets sympathieks in, maar het heeft niet mijn voorkeur. Maar en wat is dan het criterium voor, voor die mensen als ze niet zo bekend uh, zijn? Willekeur. Uh, soms een goed verhaal, toeval, uh, interesses van de redacteuren. En een, de een kind gered op jonge hey, leeftijd of hey, dat soort dingen? Nou, het, het, het wisselt vaak. Het is voor, in mijn ogen is het heel vaak toeval... of dat je er toch een goed verhaal over kunt vertellen. En dan wordt het natuurlijk weer interessanter. Iets dat een voorbeeld is voor mensen... hoe je wel of niet moet leven of wat je kan overkomen. Ja, want wat is de gedachte daarachter? Achter dat schrijven van een ecologie van een niet per se bekend persoon? Ik denk dat het heeft te maken met het, het anti-elitaire... dat in Nederland heel sterk is... Zo van iedereen is belangrijk. Ja, precies. Ieder leven doet uh, er toe. Ja. Ja, ja. Niet alleen Liz Taylor, maar ook uh, de man of de vrouw om de hoek... Uh Verdient zijn plekje in de krant ja, of, of zelfs de beerknoet of zoiets, toch? <laughs> nou, volgens ja. mij begint het daar namelijk zich ook nogal toe ja. uit te breiden. Of niet? Ja, uh, Natuurlijk, maar de dieren nemen een steeds grotere plaats in, in ja. ons leven. Nou ja, die hele, die hele cultuur van de necrologie, dat is wel interessant. Die, die is zeker in Nederland sterk aan het uitbreiden. Dus uh, als nu een schrijver van enig statuur uh, sterft dan de ruime kranten daar pagina's voor in. Dat was 15 jaar geleden, zagen we dat nog nee? niet. Dus daar, is wel een, daar vindt een soort verschuiving plaats. Dan is natuurlijk de vraag hoe dat mogelijk is. Dat is altijd een beetje speculeren. Maar ik denk dat dat ook heeft te maken met een soort behoefte... om gezamenlijk weer emotioneel dingen te beleven. Denk ook aan de, de, de hysterie rond het voetballen. Ja, maar denkt u werkt dat necrologieën oproepen tot enige gevoelens bij grote groepen van mensen. Ze zijn meestal zo goed Ja, Ik denk dat wat we nu zien bij de dood van Mandela... dat is ook een soort gezamenlijk gevoel van... een betere wereld is mogelijk. En daar kunnen we heel lacherig over doen. Dat doe ik ook graag. Maar tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook iets in van... Ja, het is een uitzonderlijk geval Ja, natuurlijk. Dat is wat anders dan een willekeurig Kamerlid of zo. waar Die ooit eens een keer voor de vrijheid van de, de, de, de, de Zee, Zeeuwse koeien heeft gestreden. Ja, maar we zien toch dat een aantal schrijvers... die de laatste jaren in Nederland zijn overleden... Eh, krijgen een enorme aandacht in de krant. En het voordeel van een schrijver is natuurlijk... die kent andere schrijvers en schrijvers kunnen schrijven. Dus die krijgen al snel een betere eh, necologie... dan een goede trompetist, zal ik maar zeggen. Gewoon beter geschreven, <laughs> ja. Want het is ook een literair genre, hè? Ja, in als... Engeland is het wel echt een literair genre, toch? Niet. Ja, een goede necrologie vereist een goede stijl. En ja. een goede stijl, dat is literatuur. Ja, uh, Nou is het in het geval van Mandela natuurlijk ook zo... dat er echt een tijdperk wordt afgesloten. Tenminste, zo, zo voelen mensen dat wel. Dat is waar, maar dat is ook een beetje het stelmiddel van de nekrologie Dat je het zo doet voorkomen okay. alsof bij een, een, een grote held die sterft een tijdperk voorbij is. Daarom is het nog geen onzin, maar het is ook een, een, een goede metafoor om een nekrologie te versterken. Een toontje te van het zal nooit meer zo zijn zonder. De hem. wereld zal uh, nooit meer zo zijn als toen Mandela nog leefde. En, en, en bij andere mensen gebeurt dat ook, en dat is niet bedoeld als platitude. Nee, nou ja, zo gauw je het over de dood hebt, zijn de platituur is onvermijdelijk. Ja. Maar de kunst is natuurlijk de platituur er goed op te schrijven. Ja. Dus het is, maar er is toch ook een tijdperk afgesloten? Want, tenminste, zo voel ik dat ook wel. Maar ja, misschien is het onzin. Ja, maar dat tijdperk was in zekere zin natuurlijk... Ja. ook uh, acht of tien jaar geleden afgesloten. Uh, als je kijkt naar de ontwikkelingen in Zuid-Afrika... die zijn, uh, laat ik zeggen, tussen nu en acht jaar geleden... niet noemenswaard anders... Natuurlijk, maar de, de afsluiting zat meer in het moment... dat Mandela de gevangenis verliet. En dat de eerste vrije verkiezingen... Of dat hij president had, werd natuurlijk. Of dat hij president werd. Laten we zeggen, er zijn een aantal momenten. Maar de dood is een prachtig theatraal moment... om te zeggen, nu is een tijdperk voorbij. Het is geen onzin, maar je kunt het ook op andere momenten uh, aanbrengen. Ja, want dat is iets wat je dan steeds weer ziet... bij, bij mensen die, die niet meer leven. Stel, nou toen Wolkers overleed, werd dat misschien ook gedacht. Ja? De laatste schrijver van een generatie ging dood. Een tijdperk is voorbij. Ja, ja. je ziet het voor je. Nou, terwijl dat niet waar is natuurlijk, want we hebben Kampert nog. Ja, en we gaan altijd allemaal door. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Schrijver en filosoof Maarten Doorman. We hadden het dus over het schrijven van een goede necrologie... naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela. Dankjewel.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 And come and I have the fingers you got the thumb nummer, vind oh. What I'll Do, van Lisa Hannigan. Amerikaanse dierenrechtactivisten hebben in New York... een zaak aangespannen bij de rechtbank om ervoor te zorgen... dat een gevangen chimpansee mensenrechten krijgt. De groep activisten, en dat zijn de Non-Humans Right Project... willen dat Tommy, zoals het dier heet, de status van een volwaardig persoon... krijgt en daarmee het recht op zelfbeschikking... en het recht om in vrijheid te leven. Ook voor nog drie andere apen willen de activisten een rechtelijke uitspraak. En over deze zaak gaan we praten met Erno Eskes. Hij is filosoof en programmadirecteur... van de Internationale School voor wijsbegeerte. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Um, vindt u het onzin of vindt u het heel uh, Nee, ik bijzonder? vind het een hele goede zaak eigenlijk. Oh, okay. we, we, we moeten het er maar eens over hebben. Ja, precies. Waar draait het om? Nou, het draait er eigenlijk hierom dat... Um, uh, het, in principe draait het erom... Hoe, hoe zorg je nou dat die chimpansees, die toch duidelijk belangen hebben... dat die belangen op de een of andere manier worden gewogen in ons rechtssysteem? Dat is de achterliggende vraag. En de concretisering is En nu... of ze überhaupt belangen hebben, die ja. wij moeten erkennen, ja. toch? Ja, ja, ja, ja, ja. En de precieze zaak. Nu is dan de vraag, mag je, als, je als, als een wezen belangen heeft... mag je die dan zomaar opsluiten? Of moet daar eerst een dagvaarding aan vooraf gaan? En dat is de juridische zaak die, mm -hmm. hier, die hier speelt. Mm -hmm. En dat, dat is een beetje een Word, stokje. Wordt de rechtszaak op die manier aangevlogen? Ja, dat wordt dan via het zogenaamde habeus corpus principe gedaan. En dat habeus corpus, dat betekent zoiets als van... je moet het lichaam hebben voordat je iemand kunt veroordelen. Dus je moet hem op zijn minst fysiek dagvaarden. Hij moet vertegenwoordigd kunnen zijn, zelf of door een advocaat. Hij moet iets misdaan hebben waarschijnlijk. Ja. Ook dat nog, hè? er moeten natuurlijk wetten onder liggen. En dat kan je niet kan zijn de, alleen dat hij chimpansee is? Uh, nou, dat is op zijn minst dubieus. Ja, hè? dus... Uh, dus op die manier Daar proberen gaat ze het. het over. Ja, En zo'n zaak is eerder gedaan met, met uh, slaven in 1772... volgens precies hetzelfde principe. Want ook van die slaven dacht men in die tijd... dat, ze, uh, dat die belangen er ja, zelfstandig niet toe deden... dat ze geen personen waren. En toen is iemand naar de rechter gestapt en die heeft gezegd... nou, volgens mij uh, is dit wel een persoon... en hoort hij ook als persoon gehoord te worden bij een rechtszaak... Ja. En dat was eigenlijk het begin van dat, dat hele systeem van slavernij in elkaar begon te, te donderen. En ja. daarom is dit ook een historische zaak, eigenlijk. Hè, want het kan historische betekenis hebben. Ja, in onze tijd worden dieren niet als rechtspersoon aangemerkt. Maar in de middeleeuwen was dat wel zo, hè? Nou, in de middeleeuwen had je iets anders. Dan had je wel eens dat, dat dieren inderdaad in een rechtszaak terecht konden ja, komen. Ja, en die werden veroordeeld. Ja, die werden veroordeeld. Maar de gedachte Valken daarachter spaarden. was eigenlijk dat dieren zelf geen ziel of intellect hadden. En dat op het moment dat ze iets, bewust iets slechts deden... Hè, dus er waren bijvoorbeeld varkens in die namen wraak op, een, op, een, op iemand of zo. Hè, dat gebeurde. Uh, en dan was de vraag, hoe kan dat nou gebeuren? Want die dieren kunnen zelf niet bewust handelen. Dus dat, dat was duidelijk in de middeleeuwen. Dus dan moest er wel een andere ziel in dat dier gekropen zijn... Uh, die dan zo'n slechte daad gedaan had. Nou ja, en wij weten allemaal, wie wil er nou in een dier zitten? Nou, een verstandig mens natuurlijk niet. Dus wie moet dat geweest zijn? De duivel. En de duivel kun je ter verantwoording roepen. Daarom werden die dieren dus wel fysiek de rechtbank ingehaald. Ja, en die werden ook terechtgesteld. We werden ook terechtgesteld, ja. ja. Dus die je werden je opgehangen, kon, et cetera. Je ja. kon daar gewoon een varken die aan de galg zien hangen. Die werd gewoon gerecht, ja. terechtgesteld. Maar goed, dat is dus niet, nu niet meer zo. Uh, die chimpansees, die zouden dus nu... Uh, zonder dat de duivel in hun gekropen is, uh, berecht, ook berecht moeten kunnen worden. Want je kan wel zeggen, die chimpansee die heeft het recht om in vrijheid te leven. Maar als je zo denkt, dan moet je die chimpansee dus ook kunnen veroordelen... als hij iets verkeerds doet. Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk altijd met de rechten zo. Hè? Dus op het moment dat je, dat je mensen rechten geeft... dan is het ook niet zo dat jouw recht absoluut is. Rechten weeg je altijd af tegen andere rechten. Dus op het moment dat jij iets doet wat, ja, wat de samenleving schaadt... of wat jezelf schaadt zelfs... dan kun je worden opgesloten. Maar je... dat, zou, dat zou dus met dieren in principe ook kunnen... als je ze rechten geeft. Hè? Dus het is niet zo dat, uh, dat ze allemaal... Per definitie alles mogen. Het is ook geen heilige verklaring van het dier op het moment dat je ze rechten geeft, rechten weeg je af. Er zijn toch ook dierrechten? Simpelweg, alleen al dat een beest recht heeft op verzorging, of is dat niet zo? Mm, dat is meer een zorgplicht voor de mens. Aha. Dus uh, dat is vergelijkbaar met dus. Uh, ja, dier heeft nu de status van een huis, eigenlijk. Hè? Je moet je huis schilderen, uh, maar je mag het niet laten vervallen. Dat is de zorg. En zo'nzelfde plicht heb je ook ten opzichte van dieren. Maar je mag tegelijkertijd wel weer van alles doen met dat huis en ook met dat dier wat je wil. Dus in onze wet staat bijvoorbeeld dat beruchte artikel 2.1. En dat zegt dat je dieren leed mag doen als dat een redelijk doel dient. En wat, wie heeft dan een redelijk doel? Ja. Nou, het dier niet, want het dier is geen persoon. Die kan geen, geen doelen hebben. En dus alleen en daarom, de mensenvredelijke en, doelen. En, en daarom mogen we ze opeten. En, en dus is het een soort vrijbrief om, om van alles met ze te doen. Ja. Dus, maar wat zou dat in de praktijk betekenen als deze chimpansees... want zijn er meer hè, die opgesloten zitten? Behalve, niet alleen Tommy. Als die mensenrechten krijgen, betekent dat dan dat hij ook wordt vrijgelaten? Het zou kunnen. Uh, de, ja, dat, misschien dat ze inderdaad terug het, het oerwoud ingeplaatst worden voor zwerzen. Dat ze nog kunnen, hè? want veel van die dieren kunnen dat waarschijnlijk niet meer. De bedoeling was meer, dat maar. ze naar ja. een ander soort opvang zouden gaan. Ja, een, ander, een andere gaan. opvang zouden dus inderdaad uh, gaan. Maar dat, ja, dat, dat moet je kijken per geval, denk ik. Wat, wat daar de... is, is het eigenlijk gewoon bedoeld als uh, verbod om dieren te vangen... Is, is, gaat het daarom? Of nee, waar het gaat het er nou precies om. Nou, ik denk dat de achterliggende reden... gaat natuurlijk ook wel over uh, varkens bijvoorbeeld. Hè? En over andere dieren die wij houden. En of uh, als je weet dat een, een varken over het algemeen slimmer is dan een hond... Uh, en ook zelfbewust en et cetera. Dan, ja, dan is toch de, de vraag of je die dieren wel op die manier mag houden. Dus de, dit is een beetje een testcase om te kijken of je niet veel meer met uh, veel meer rechten aan dieren kunt geven. Ja. Maar, maar, maar dan, dan gaat het toch om hoe wij ze behandelen. En eigenlijk toch niet om het dier zelf, of wel? Dat is altijd zo. Hè? Dus het recht is altijd zo. Uh, dat geldt ook voor, voor rechten voor kinderen bijvoorbeeld. Daar gaat het ook om van hoe volwassenen ze behandelen. Maar toch geef je die, die kinderen geef je rechten. zodat, uh, zodat ja, Zelfs als niet is vastgelegd wat, welke zorg je ze moet geven. En dus we hebben geen wet die zegt dat je, je je kinderen drie keer per dag eten moet geven. Dat staat volgens mij niet in de wet. vinden we allemaal logisch want omdat dat kind een recht heeft. Hè? Dus je hoeft al die zorg, dat, zorgdingen dan niet meer te definiëren... Uh, en dat is nu bij dieren wel zo. En als je dus iets vergeet, dan is het ook toegelaten bij dieren. En dat is het voordeel van een rechtersysteem. Dat, ja, dat kijkt meer naar de persoon van, van dat dier en zegt, dan: ja, wat past daar nou bij? Maar willen ze in dat uh, proces afdwingen dat die chimpansee echt mensenrechten krijgt? Nou, het gaat natuurlijk meer om... Ik zou eerder zeggen dat het omgekeerde moet gebeuren... dat de mens dierenrechten moet krijgen. Kijk, wij zijn allemaal onderdeel van het grote dierenrijk... en ieder diersoort moet zijn eigen specifieke rechten hebben. En wij hebben dan het mensenrecht als onderdeel van het dierenrecht... en zo zou je ook aan andere dieren kun je rechten geven... die passen bij de aard van dat dier... Maar werkt u dat eens dus verder uit? Wat zou dat dan concreet voor die chimpansee betekenen? Nou ja, die chimpansee zou dan, zou dan uh, uh, uh, chimpansee-rechten krijgen... en een ja. aantal rechten die, die, die wij nu hebben... bijvoorbeeld het recht om uh, uh, niet eenzaam opgesloten te worden... of het recht om tot een vergadering te behoren. Laten we zoiets geks noemen. Het recht om tot een vergadering te behoren. Oh. Gaan, gaan die chimpansees vergaderen? Ja, natuurlijk. Want die horen te zijn kuddendieren, die horen bij elkaar te zitten. Dus je kunt een aantal dingen kun je uit onze wetten pakken... en denken van, nou, dat past wel bij die chimpansee en dat niet... En dat gaat natuurlijk een heel proces worden. Hè. Dat ja. hebben we niet van vandaag op morgen geregeld. Maar. Want u refereerde net even aan het slavenproces. Dat was in de 18e eeuw. Ja. Uh, wat is er toen gebeurd eigenlijk? Toen kreeg die, die slaaf... Die kreeg toen voor het eerst rechten en daarmee alle slaven? Nou, die kreeg toen... In ieder geval werd die als persoon erkend. Ja. En uh, dat duurde nog een hele tijd. Hoor, want er waren andere rechtbanken die beslisten weer anders. Hè. Dus zo gaat dat dan. Je hebt altijd zo'n fase van... van ja, waarin alles een beetje rommelig is. En op een gegeven moment was het wel duidelijk dat die slaven een persoon waren. En ook ja, als zodanig erkend moesten worden. En leidde dat tot de afschaffing van de slavernij. Maar willen ze nu eigenlijk dat die chimpansee ook als persoon dan wordt erkend? Dus het hetzelfde, is ja. hetzelfde gedachte. Ja, hetzelfde gedachte. Dus je moet eigenlijk in een rechtbank kijken. Wat zijn nou de belangen van het wezen wat wordt opgesloten? En of het nou mensen is of een dier, maakt misschien niet zoveel uit. Je moet gewoon toch even kijken: van, worden hier belangen geschaad? En is dat terecht dat die belangen worden geschaad? Dan moet en, een afweging komen. Nee, Want als je dus zegt: die slaaf die heeft mensenrechten gekregen, daarom mag je hem niet meer zomaar opsluiten. Stel dat die chimpansee krijgt ook mensenrechten, die mag je ook niet zomaar opsluiten. Ja, dan is de volgende: de, de, de koe, het varken, het paard, die mag je dan ook niet zomaar meer opsluiten. Ik bedoel, als je doordenkt, dan zou dat een enorme omwenteling betekenen. Dat zou een enorme omwenteling betekenen, ja. Ja, dat denk ik wel. Daarom vind ik het ook spannend, dit proces. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, sorry Peter... Uh, is het zo dat die, die dieren natuurlijk niet zoals een slaaf... Hè, wat de mens is, zich hun eigen wil kunnen uiten? Nee, maar dat staat er los van. Want, okay. want kinderen hebben ook rechten... en die kunnen ook hun eigen wil niet uiten. En dementen hebben ook rechten. Sterker nog, een, een naamloze vennootschap... waarvan alle bestuurders opstappen... dus dat is alleen nog maar een blaadje papier... dat heeft rechten. Ja, dan is het toch niet zo gek om ook aan chimpansees rechten te geven? Nee, in die, in die aanklacht uh, staat dat die chimpansees autonome wezens zijn. Ze zijn intelligent, hebben zelfbewustzijn... en complexe emoties, zoals empathie. Ze zijn in staat om zelf te kiezen wat voor leven ze willen leiden. En daarmee zijn het dus personen in de zin van de wet. Dat is de, de, de, de, de, de, ja. het uitgangspunt waarmee die rechtszaak is ja. ja, ja, ja. He, hebben ze inderdaad een, een meetbaar emoties waar je dus... Nou ja, natuurlijk. Kijk, je kunt, uh, Qua fysiologie lijken wij natuurlijk heel erg op, ja. op die chimpansee. En ook qua je kan, je stresshormonen kun je meten. En je kunt kijken naar gedrag van die dieren. Dus als je ze opsluit, gaan ze ijsberen? Nou, dat doen mensen ook in de cel. Dus de, de, er zijn allerlei, en je kan allerlei, nou, allerlei factoren kun je gaan, gaan meten. Dus, uh, dus ja, je, je weet het natuurlijk nooit zeker... wat er in, in het hoofd van de chimpansee omgaat. Ja. Uh, maar tegelijkertijd moet je dan eerlijk zijn. Dan moet je zeggen, weet je dat wel van je eigen partner? Ik twijfel daar ook wel eens over. Yeah. He, dus, uh, misschien een flauwe grap, maar het is wel zo. Het is natuurlijk fundamenteel: moet je, kijk je altijd naar, naar uiterlijkheden. He, je kijkt altijd naar wat kun je zien en op basis daarvan maak je een inschatting. Verwacht hmm. u dat ze deze rechtszaak gaan winnen, die, die Amerikaanse dierenactivisten? Um... Het lijkt me sterk, eerlijk oh. gezegd. Maar uh, ik hoop van harte dat het lukt. En Het is in ieder geval een signaal dat zo'n rechtszaak... nou eens een keertje wordt geprobeerd. En, uh, en er zullen vast nog wel meer zaken volgen, denk ik. Um, dus ja, je weet, je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zeggen ze en, dan. En, en <laughs> dus op welk <laughs> argument denkt u dan dat zo'n zaak niet gewonnen kan worden? Is dat een nou, economisch... Um, de, de complexiteit schuilt erin dat de meeste wetten staat, staat de term mens in. Dus je beroept je op een, uh, op een juridisch beginsel, wat in, in een kader staat waarin het over mensen gaat. Daar maken de mens slechts dier van. Nou, dat, en dat kan op zich wel weer. Er staat bijvoorbeeld in ons uh, uh, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ik noem eens wat. Uh, daar staat dat je niet mag discrimineren op uh, ras en seksen en weet ik wat. En ook op geboorte. Huh. Nou, deze dieren zijn geboren. Dus in die zin keuze. Uh, het dieren of het, het recht wel intrekken. En ik hoop dat, dat die rechters zo'n soort formulering uh, willen accepteren. Is het nou alleen een heel erg leuk gedachte-experiment wat hier plaatsvindt... of is het echt iets heel wezenlijks? Ik heb eerlijk gezegd het gevoel... dat het om buitengewoon wezenlijke zaken gaat. Dit. Nou, absoluut. Het gaat hier natuurlijk om belangen. Hoe weeg je nou belangen? Dus, dus, en, en Ga je nou de belangen van de een altijd achterstellen... ten opzichte van de belangen van de ander? Of ga je ook eens een keertje even kijken wat die belangen zijn? Ja. En, en dat meewegen. En, ja. Daar gaat het om. En hoe moet je dat dan doen? En, dus. en, en de volgende stap is natuurlijk waarschijnlijk... ook de plantenwereld of zoiets. Of niet? Nou. Nou ja, ja, niet? ja, goed. Misschien, misschien moet je een soort gradatie hebben van rechten. Hè? Dus dat, je, dat je, de mens heeft een aantal, aantal rechten. Een kind heeft bijvoorbeeld geen stemrecht. Die heeft al wat minder uh, uh, rechten. En zo kun je misschien afbouwen. En misschien dat die plant hele elementaire rechten heeft... op bescherming van zijn ecosysteem of ja, iets van die maar maar nou, vraagt aan prinses Irene. Die vindt we wel. Nou, nou ja, goed. De, de, ook, ook daar kunnen we het over hebben, vind ik. Als het zou blijken dat, dat die plant belangen heeft... en die belangen ook zou kunnen voelen en ervaren... Uh, dan zou ik denken: ja, daar moeten we het erover hebben. Nou. Dus misschien niet zozeer echt he, precies dezelfde rechten als de mensen, maar wel een soort aangepaste rechten. Ja. Ja. Dat, dus misschien moeten we die kant op. Dat denk ik. Dat denk ik. Nou, interessant. Interessante hoor. Discussie, ja, zeker. Ja. U hoorde filosoof en programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerden, NO Eskens. het ging dus over een rechtszaak in de Verenigde Staten, waar dierenactivisten een zaak hebben aangespannen om chimpansees mensenrechten te geven. Zometeen. Sylvia Witteman, Govert Schilling en Francine Hoebe over de nieuwe bibliotheek. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Ja, ja.